Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijkhoff roept gemeenten en provincies op... zich aan de afspraken te houden over de opvang van asielzoekers. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt een bericht van NRC... en Reporter Radio dat mogelijk een tekort ontstaat van duizenden plekken. Gemeenten dragen te weinig nieuwe opvanglocaties aan... en te weinig vluchtelingen stromen door naar normale woningen. De komende tijd verdwijnen er ook weer opvangplekken, zegt Dijkhoff. Hij vindt niet dat er een gevoel mag ontstaan dat het allemaal wel losloopt... nu de instroom lager is en er afspraken zijn met Turkije en Griekenland. De gemeente Den Haag vraagt een deel van de subsidie terug... van 25 publieke instellingen die ze in 2014 hebben gekregen. Die instellingen hadden in dat jaar 93 mensen in dienst... die meer verdienden dan de wet normering topinkomens toestaat. In totaal wil de gemeente ruim 4 ton terug... In 2013 haalde Den Haag ook al subsidie terug, maar toen ging het maar om twee mensen. Dat het er nu veel meer zijn, komt doordat de inkomensnorm... voor de sectoren volkshuisvesting en zorg en welzijn is verlaagd. Een familielid van politiemol Mark M. is veroordeeld voor het kweken van hennep. De man uit Nederweert krijgt 140 uur werkstraf en vijf weken voorwaardelijk. Wat zijn relatie tot de politiemol precies is, is niet bekend... M was politieman en wordt ervan verdacht dat hij informatie doorspeelde aan criminelen. Eerder deze maand werd duidelijk dat hij zich mogelijk ook bezighield met de hennephandel. Van een Limburgs echtpaar ontbreekt nog steeds ieder spoor. Het stel uit Helden wordt sinds zaterdagmiddag vermist. De ex-man van de vrouw kwam toen hun twee zoons terugbrengen. De ramen en deuren van het huis stonden open en binnen lagen stoelen op de grond en waren lades open getrokken. De auto van het echtpaar is ook weg. De politie sluit een misdrijf niet uit, maar merkt op dat mensen ook vrijwillig kunnen verdwijnen. Het weer nog vrijwel overal droog en wat zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en vooral vanavond kans op een bui, plaatselijk met onweer. Het wordt een graad of 15. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en voor ons is dan ook de werkweek weer begonnen. Het is dinsdag, het is vandaag uh, 12 april alweer. Rietijn hart, hè? Dag, dit is Zierfem Zandvoort. En dit is Zier Sandvoort Lunch. Jawel, ook dat nog. Nou, wat hebben we weer lekker in pet voor u vandaag. Nou, gewoon ongebruikelijk. Lekkere muziek. Gewoon lekkere muziek. En uh, ook heel veel lekkere muziek. En 3 in 1 hebben we ook nog. En uh, we hebben ook nog lekkere muziek. En we hebben ook nog het uh, nieuws. Straks om half 1, half 2, regio nieuws. Verder, de bioscoopagenda. En natuurlijk het recept. Ja, is dinsdag hè. Is dinsdag. En dan krijgt u zo dus weer een... om kwart over weer een heerlijk recept. Jawel. Komen aan de boom, hè? Het is een beetje mooi, uh, een beetje aardig weer vandaag. Ja, het zou ik ook wel eens af en toe buik kunnen vallen, maar, maar gisteren was het lekker. Oh, Zeker dagen wil ik wel meer hoor. Ja, wil ik wel. Dan gaan we ons maar weer voorbereiden op de dingen die... Uh, die komen gaan, hè, natuurlijk. Uh, zoals bijvoorbeeld Koningsnacht en zo. Oh, dat komt er ook allemaal weer aan. Jongen, jongen, deze maand. Oh! Nou, en uh, ik zei het al, we hebben veel lekkere muziek. Dus uh, laten we gewoon maar beginnen. Tja, dat doen we eigenlijk niet. Laten we gewoon maar beginnen. Ja.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 Oh, Jaar oud zijn de album Graceland Van Paul Simon Veel beschouwd als zijn beste Maar het is wel een prachtig album Opgenomen met Zuid-Afrikaanse Muzikanten, hij werd er toen door verguist Want Zuid-Afrika zat toen nog in de boycott En zo Paul Simon trok zich daar gewoon niks, aan, niks van aan... want hij zei doodleuk van... luister eens even mensen, het zijn zwarte muzikanten... waar ik gebruik van maakte. Er komt geen blanke aan te pas. Het zijn gewoon plaatselijke muzikanten. Uh, dus wat zullen jullie nou eigenlijk? En later moest men inderdaad toegeven... dat hij dus gewoon gelijk had. Goed, we gaan van Paul Simon naar Nicky Romero. Het Future Funk. En naar de drie in de 3 in is leuk hoor vandaag. Downtown in 95 God knows how I am still alive These white lines got this gun up to my head Play hard, I roll the dice Get crazy in these city lights Wake up when the whole world has gone to bed We Nicky Romero met Future Funk En uh, het leuke van deze plaat is eigenlijk ook dat uh, De bekende funk Gitarist Nile Rodgers U weet wel, die van Chic Dat die er ook aan meedoet Dus het is uh, Nicky Romero samen met uh, Nile Rodgers En dat op de tijd uh, Future Funk Nou lekker hoor, klinkt lekker Daar gaat het om In één. Ja, en die is vandaag voor de hele oude Nederlandse band, de Jumping Jewels. Popmuziek, mag je wel zeggen. The Jumping Jewels, opgericht 1961, actief tot 1965 ongeveer. En was een band natuurlijk gebaseerd op het vender Stratocaster geluid van The Shadows. Maar eh, zij hadden wel degelijk een eigen identiteit. Maar ja goed, zoals met alle grote dingen gebeurt, die worden natuurlijk in Nederland geïmiteerd. En Cliff and the Shadows, daar had je in Nederland. Dus diverse bandjes van die dat allemaal nadeden. Onder andere Rob Nijs en The Lords. En natuurlijk Johnny Lyon samen met The Jumping Jewels. Eh, ik zei het al, de band was actief sinds 1961 tot 1965. Eh, toen stopte het verhaal en toen gingen ze later verder als de JJ's. En toen kregen ze nog een hit met het nummer Bold Headed Woman. Ehm... Um, de bezetting van deze, eerste, van deze eerste formatie was Hans van Eck op solo-gitaar. Dat is een andere dan de toetsenist, denk ik. Uh, Chibbe Velo die speelde slaggitaar. Uh, Joop Onk, de eerste echtgenoot van Willeke Alberti, die speelde basgitaar. Frits Taminga deed de drums. En die werd in 1963 vervangen door Kees Kranenburg. Uh, junior. De zoon van Kees Kranenburg. Senior dus. En dat was dan weer de zanger van, uh, of de drummer van de Ramblers. Ja, zo zie je komt dat allemaal weer een beetje op zijn pootjes terecht. De Darktown Strutters Ball hoorde u als eerste. Het tweede nummer, dat heette Africa. En het laatste nummer heette de Irish Washer Woman. En dat was echt een knaller van een hit. Het was een zeer professionele band en uh, ze hadden toen ook al wereldwijd groot succes. En zelfs in delen van de wereld uh, was hun populariteit zo groot dat uh, als ze daar optraden, dan was dat vergelijkbaar. Stond er met Beatlemania. Um, nog eventjes um, ter aanvullende informatie, want het is toch wel een fijn als u dat natuurlijk allemaal weet, he, die informatie. Dat is allemaal leuk. Um, de nummers die we horen komen van weer zo'n prachtige dubbel CD uit die serie. The Golden Years of Dutch Pop Music. En uh, dat is een, toch een, een. langzamerhand begint dat een. Echt een monumentale serie te worden. Er komen ook nog steeds nieuwe delen uit. En ze hebben nu zelfs het initiatief genomen om de uh, luisteraars. Uh, de, ja, dus, dus dat zag ik via Facebook. Dat je zelf nummers aan kan dragen waarvan je vindt dat die ook op zo'n CD terecht moeten komen. Ik heb dat ook gedaan. Dat is leuk. En uh, ja, het is trouwens het is nog een hele monumentale serie. Er zijn uh, pas weer nieuwe albums uitgekomen. Dubbelste deze dus met A- en B-kantjes. En de, ook deze van de Jumping Jewels hoort daar dus bij. En tegelijkertijd daarvan raad ik dus deze 3 en een. nog even tot het nieuws. Dus ik ga even een leuke plaat voor u draaien. Een nieuwe van Miss Montreal. One last drink. Zo ik die maar niet genomen. er. <laughs> En ik vind dat ze gewoon lekkere muziek maken. Ja, lekker nummer dit gewoon. One last drink. Nou, soms kan je die beter niet nemen. Het is er net één te veel. One last drink for the <laughs> En dan is het altijd weer, als je het dan te veel gezopen hebt, is het altijd weer goed om lekker thuis te zijn. Hè? Als je dan te veel gedronken hebt, dan is het Good to be back home, is het dan? Dit is ja. Charles Bradley. Een soort... Uh, een soort van uh, Otto Swenning en James Brown... elkaar heen. Hoewel dat niet kan natuurlijk, want uh, James Brown... is nog lang niet genoeg lang genoeg oh. weg. Oh. Maar ja, wat Otto Schredding betreft... zou het kunnen. Maar dat kan ook weer niet... want de man is intussen ook 67. Maar ik las uh, bij een recensie van zijn... Uh, CD, uh, las ik inderdaad... Uh, ja, dat het een soort kruising was tussen... Uh, tussen Otis en uh, James Brown. En dat klopt ook wel een beetje. Het is gewoon retro soul, zoals ze dat tegenwoordig geloof ik noemen. En uh, het is gewoon lekker, lekker terug in de tijd. En, uh, en toch is het modern. want het is pas zijn de derde plaat. Het is, uh, het is pas zijn de derde album van uh, deze Charles Bradley. Hij is 67. Vorige week hebben we hem uh, kunnen zien bij uh, Umberto in uh, RTL Late Night. En dat was geweldig. Toen zong in dit nummer ook trouwens. Dat mm -hmm. was geweldig. Good to be back home. En... Uh, Lekker hoor, dat weer eens even te horen. Dit soort prachtige leuke dingen. Jawel, jawel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja, zistermier! Goh. Ben je er nou? Twee verkeershandhavers van de gemeente Zandvoort hebben donderdagmiddag aangifte gedaan van een poging tot zware mishandeling. Een vrouw probeerde de handhavers omver te rijden. Een tweetal controleerde in de haltestraat toen de eigenaresse van een op de stoep geparkeerde auto volgens de handhavers verhaal kwam halen. Er werd geen bon uitgeschreven. In de schoolstraat controleerden ze vervolgens vergunninghouders... en dan troffen ze het voertuig van dezelfde vrouw weer verkeerd geparkeerd aan. De vrouw had haar vergunning niet in de auto liggen en werd daarop aangesproken. Er stond een discussie en wederom kreeg de vrouw geen bon. Terwijl de parkeerwachters verder gingen met hun werk... kwam de vrouw in haar auto achter hen aan... Ze zou geprobeerd hebben om op hen in te rijden. De controleurs konden net op tijd wegspringen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Afgelopen zaterdag heeft de 37-jarige haarlemmer een aantal poststukken gestolen uit een tas van een postbode aan de Lindenstraat. Dit werd gezien door een getuige die het kenteken van de auto van de postief doorgaf aan de politie. Korte tijd later is de verdachte aan de Wenenstraat aangehouden. Sculpturen, glas, fotografie, kleding, muziek, eten en drinken... komen allemaal samen tijdens Art Walk Zandvoort op 23 en 24 april. De kunstwerken zijn te zien tussen 12, uur, 12 en 5 uur smiddags. De kunst is verdeeld over vijf locaties op wandelafstand door Zandvoort. Bij deze lente exposeren ook diverse bekende... Vastkunstenaars bij de leden van Zand, Kunst en Cultuur. Meer informatie over de route kunt u vinden op uh, de Facebookpagina van Zand, en Cultuur. Allemaal aan elkaar vast. Zand, Cultuur. Dus even op Facebook kijken. De politie is op zoek naar getuigen van de brand... die een pers uh, personenauto en een busje in de nacht van vrijdag op zaterdag verwoestte. De brand ontstond bij een personenauto. De vlammen sloegen over naar op het busje... en beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Het incident vond plaats op het Be Prinses Beatrixplein in Haarlem. Forensisch rechercheurs hebben onderzoek gedaan... wegens brandstichting. Eén getuige heeft verdacht persoon vlak voor de brand gezien bij een van de twee voertuigen. Ondanks de zoekactie en de inzet van Burgernet... is deze persoon niet gevonden. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen... met het welbekende nummer 0900-8844. Aanstaande vrijdag gaat de Velse tunnel voor negen maanden dicht. De komende twee nachten is de A22 vanuit Haarlem richting Amuiden alvast gesloten vanaf knooppunt Velsen. De weg is maandag en dinsdagnacht dicht. De afsluitingen duren van 8 uur s avonds tot 5 uur s ochtends. Automobilisten vanuit zuidelijke richting naar IJmuiden... moeten omrijden via de, via de A9 en bij Heemskerk keren. Daarna kunnen ze gebruik maken van de keersluis op de A9... naar de wijkertunnel om alsnog in IJmuiden te komen. Vanuit Velsen-Zuid richting Rotterpolderplein blijft één strook van de A22 open. Vanaf dinsdagochtend is er op de A22 uh, één rijk beschikbaar... voor verkeer dat vanaf uh, de A9 Rotterdamplein naar IJmuiden gaat en andersom. En dit blijft zo tijdens de hele renovatie. Tot slot uh, het weer, denk ik. of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een nacht met... Oh, uh, even erbij zeggen dat het weerbericht u aangeboden wordt door Rico Schreuder. Na een nacht met buien lokaal met onweer schijnt vandaag regelmatig de zon. Er is een buienkans, maar over het algemeen lijkt in onze regio droog te blijven. De wind is zwak, eerst uit uh, het zuid, later uit het noordoost... En de temperatuur loopt op naar waarde rond de 16 à 17 graden. Vanavond neemt de bewolking weer toe en later vanavond en komende nacht komt het weer tot enkele buien. De zwakke, veranderlijke wind draait naar west en de temperatuur daalt naar 7 graden. Morgen beginnen we de dag met wolkenvelden en wellicht nog een bui. Maar al vrij snel blijft het droog en schijnt steeds vaker de zon. De west- tot noordwestenwind is matig en de temperatuur is ietsje lager... met hooguit 40 graden op de thermometer. Straks weer en meer. Princess, young and wise you are Getting ready to be a star But you already are to me Keep you safe, guard the door for you I'll protect you from the fools And the crazy things you one day might do All in good time All in in good time. If it turns out you're just like me, count to ten, baby, one, two, three. But if you're stronger, then you'll run. Help the weak when they need a save. Stay safe when the wind is weak. Without you, I'm nothing. I am no one. All in good time. All in good time. Yeah, all in since young and wise you are getting ready to be a star you always be a star to me prachtig liedje van uh, Raccoon Young and Wise tegenstelling tot Autumn Wise van uh, Columbus dan was dit Jongen Wise van Raccoon Valencia. E -post, een e-post mag maar... ik nou, wel zeggen weet ik hoe je dat noemt maar... Valencia we hebben daarna niet meer zoveel van hem gehoord maar die cd in ieder geval is geweldig en dit nummer helemaal Gaia duidelijke hier naar erge mooie verwijzingen naar Queen en zo, want het klinkt echt allemaal wel geweldig hoor. prachtig mooi Gaia dus zo heette het en uh, het is... Uh, we gaan naar de film. Oh. De bioscoopagenda! Ja, vandaag uh, kunnen we naar de Oscar winnende film The Revenant. Met in de hoofdrol Leonardo DiCaprio. En deze film begint om 8 uur. Morgenmiddag. Ja, Voor de kinderen. Elvin en de Chipmunks Road Trip. Voor alle liefhebbers van dit uh, leuke ik hoor, een uh, trio. En deze film begint om half twee. Dan om half vier Zootropolis 3D NL. en L. En uh, s'avonds presenteert filmclub Simon van Kolm de, de Noorse film Louder Than Bombs. En deze begint zoals gebruikelijk om half acht. Dan overmorgen. Wederom s'avonds om 8 uur de Revenant. En voor een volledig filmaanbod kunt u kijken op de website van Cinema Circus Zandvoort. Dat was het. Jan Vos, dames en heren. De gitarist heet Milos Karadaglic. en uh, het album uh, wat heet Blackbird en uh, de, de, als ondertitel The Beatles album. En het is een prachtige plaat met uh, instrumentale gitaarmuziek. Uh, hier daar wordt ook wel gezongen, maar uh, het is hoofdzakelijk instrumentale, een beetje semi klassieke gitaarmuziek. En het is heel mooi. En het zijn allemaal stukken gecomponeerd, natuurlijk door John Lennon en Paul McCartney. En ja, zo zie je maar weer. Die muziek is zo geniaal. Daar kan iedereen wel wat mee. Uh, er zijn meer mensen die zich er op deze manier mee bezig gehouden hebben. Onder andere John Williams ook. Goed, um, prachtig liedje. En dat heette natuurlijk, en dat weten we allemaal... On... Uh, and I Love Her. Oorspronkelijk uit de film A Hard Day's Night. Het is George Benson. On Broadway. Lekker een lange live versie van uh, dit nummer van George Benson. En uh, hoe je het zes minuten voor kan houden. Pom, pom, pom, pom, pom. Ja, lekker lang. In ieder geval, het heette On Broadway. Het is eigenlijk het ultieme session nummer. Hè? Want dat kan iedereen spelen, die twee akkoordjes. Dus dat is niet zo'n probleem. Nou, uh, we gaan, uh, gaan er vandoor. Uh, eventjes, want u krijgt zometeen het internationaal van 1 uur. En daarna gaan we verder naar een leuke conferentie. Ik weet nog niet wat, maar ik moet nog even wat uitzoeken. Maar... En natuurlijk straks om kwart over 1 het recept. Dus ik zou zeggen: tot zo!